Goedemorgen allemaal, van harte welkom in de Veenhaardkerk, wat fijn dat jullie er zijn. En ik zou bijna willen zeggen hierheen gewaaid zijn zo. Hè? Ik weet niet wie had er net nog even een enorme bui op zijn hoofd, een aantal uh, toch wel. Uh... Nou fijn dat jullie er zijn kom lekker, uh, kom lekker zitten, nog een paar mensen komen binnen. Kom maar hoor, kom er maar gewoon in, mag. Nou goed om hier zo te zijn vanmorgen in de Veenhaardkerk. En uh, fijn dat we met zoveel mensen hier zijn. Ik ben uh, Annemieke Oudman en ik ben gastvrouw vanmorgen. En ik uh, leid jullie een beetje zo door de dienst heen. En ik zou willen zeggen om te beginnen: heb je al even gekeken wie er uh, om je heen zit? Achter je, voor je, zo? Zullen we even een kort moment nemen om elkaar goedemorgen te zeggen? Ga je gang. Zo, dan hebben we elkaar ook even aangekeken, zo. Goedemorgen gezegd. En ik hoop ook echt dat je hier in de Veenhaardkerk je, je thuis voelt. En daar hoort ook bij dat je elkaar ontmoet, elkaar aankijkt. Gewoon even goede morgen zegt, denk ik. En wellicht straks, als we koffie drinken na de dienst, dat je nou, verder met elkaar praat. Daar gaat het vanmorgen ook over, over thuiskomen. En um, Ewout gaat ons daar uh, van alles over vertellen. Ewout Holzappel. Hij is voor ons nieuw. En uh, tegelijkertijd uh, woont hij al heel lang heel erg dicht in de buurt. En ik wil eigenlijk aan je vragen, wil je even hier komen en je gewoon even voorstellen. Dat is misschien wel leuk. Uh, volgens mij heb je ook iets meegenomen. Zeker. Goedemorgen goed. allemaal. Mijn naam is dus uh, Ewout Holsappel. Als het goed is, verschijnt er ook een uh, PowerPoint-presentatie. Ja. Um, ik woon hier inderdaad al wel een tijdje. Heel lang is uh, misschien wat te veel gezegd, drie jaar. Um, ik ben hier uh, samen met mijn vrouw uh, Sietke naartoe verhuisd... Uh, vanuit de regio Ede-Wageningen. Um, omdat ik een factuur tegenkwam van de Stadstadkerk om uh, bezig te gaan met het starten van een nieuwe kerk. En ik uh, ben toen aangenomen en vandaar verhuisd naar Amstelveen. Uh, samen met mijn uh, vrouw Sietke En inmiddels hebben we ook een uh, dochtertje van twee, Meerte, uh, Dat is allemaal heel leuk. Um, ik zal me even voorstellen wat ik, wat ik dus kort... Um, een stukje van mijn achtergrond en uh, wat ik doe voor de Stadstadkerk. Jullie hebben me nog niet eerder gezien. Het heeft ermee te maken dat Lars echt de voorganger is van de Stadstadkerk. En vaak ook op zondagochtend voorgaat. En ik meer de, de missionair werker ben. Dus meer uh, echt in de Amstelveense samenleving sta. En uh, daar met de missie van de Stadstadkerk bezig ben. Om mensen te verbinden met elkaar en met Jezus. Um, wat houdt het dan in, missionair werker? Ik heb er even drie punten bijgezet, Project, projectleider van Edlits in Action in Amstelveen. Uh, ik woon zelf in, uh, in Westwijk, uh, grote nieuwbouwwijk, er wonen zo'n 16.000 mensen en er, uh, was toen ik in Amstelveen kwam was daar geen kerk en het was mijn opdracht vanuit de gemeente eigenlijk van ja, kijk eens hoe je daar iets van kerk kan starten en ik kwam er al vrij snel achter dat het uh, niet heel veel zin had om daar kerkdiensten te organiseren, omdat heel veel wijkbewoners gewoon heel ver van het idee van kerk afstaan. Uh, dus we hebben gezocht naar andere manieren om wel in die wijk heel erg zichtbaar te zijn. En mensen met elkaar te verbinden en met Jezus te verbinden. En ik kwam achter dat het een hele sportieve wijk was. We zijn toen met een groepje gestart door sport- en spelactiviteiten te organiseren. Eerst is het een zomerweek, maar ook met het idee van we willen hier uh, dat regelmatig doen. En uh, we doen het nu elke zomer een week lang. En ook door, de, door het jaar heen één keer per maand door een sportmiddag te organiseren. En daarnaast zijn er ook een aantal van ons team actief bij een bootcampclub in de wijk. En zo, zo zijn we steeds, ja, proberen we connectie te zoeken met de wijk. En, uh, en dat lukt aardig uh, door onder andere Adelits in Action. Het uh, is, uh, is, uh, is ook leuk om te doen. Er staan twee fotootjes onder. Uh, links zie je een foto van vorige week zondagmiddag. Uh, wij doen het elk, De maandelijkse sportmiddag is op zondagmiddag in de wijk. Uh, in de winter zitten we in de zaal. Die zaal mogen we gratis gebruiken van de gemeente Amstelveen... omdat zij ons ook, uh, nou, wat wij doen, vinden ze heel tof. Want zij noemen dat dan sociale versterkend. Nou ja, daar zijn we dan mee bezig. Maar gewoon heel praktisch door lekker te, te, te voetballen. En je rolt een bal naar iemand toe en je hebt connectie. Dat zie je gewoon echt gebeuren in de wijk. Um, het leuke is dat ons team bestaat eigenlijk uit, uit volwassenen. Ik ben de jongste van ons, van ons kernteam van Edits in Action... Um, normaal gesproken zijn edits en action projecten worden vooral gedaan door tieners uh, Daardoor zie je ook veel tieners op het veld Wij zien niet zoveel tieners op het veld Maar juist heel veel jonge kinderen, basisschoolleeftijd en volwassenen Met de volwassenen gaan we lekker volleyballen En de kinderen zijn lekker aan het voetballen Dus je ziet ook dat het drie, verdeeld is in drie veldjes Um, ja, wat nog wel even leuk is, die, die meneer die daar rechtsonder staat, die uh, kwam op een gegeven moment samen met zijn gezin gewoon bij Edits in Action, uh, zo'n twee jaar geleden. En die draait nu ook mee in het team. Dus die is van, van toeschouwer naar actieve deelnemer naar iemand die nu ook echt zelf het project draagt gegaan. En dat is, is ook wel heel bijzonder om te zien. Hij vindt het ook fijn om gewoon samen voor de sportmiddag met elkaar te bidden. Uh, ja, terwijl hij zelf niet heel erg uh, kerkelijk betrokken is. Uh, dus nou, op die manier merk je ook dat er gewoon mooie, mooie dingen ontstaan, echte relaties ontstaan. En, uh, het rechte plaatje is uh, van afgelopen zomer, we hebben een heel mooi zomerproject neergezet, heel veel kinderen, heel veel volwassenen uh, kwamen op het veld en we sloten af met een, uh, een buurtbarbecue, wat ook een groot succes was. Uh, ja, zo op die manier zijn we bezig in de wijk en uh, zijn we zichtbaar in de wijk en uh, in het we hebben het sportprogramma bestaat uit drie kwartier uh, sporten, voetbal, basketbal, uh, volleybal en dan een pauzemoment en dan weer lekker sporten. En in de pauze vertellen we ook even waarom we dit doen, uh, wat ons motiveert in het leven. En dat doen we door middel van een sketch of door middel van een uh, bijbelverhaal of door middel van een getuigenis. Op die manier laten we ook zien dat wat ons drijft is dat wij het doen vanuit Gods liefde en dat we daarom dit uh, mensen graag samenbrengen en, uh, nou, daar wordt heel positief eigenlijk op gereageerd in de wijk. Waarin in het begin wel, dan is het heel spannend, denk je, ja, misschien dat mensen dat wel helemaal niet fijn vinden, uh, dat je ook iets van het christelijk geloof daarin uh, deelt. Maar uh, het tegendeel bleek waar te zijn. Mensen vinden het prima en over het algemeen vinden mensen ook de normen en waarden van het christelijk geloof best oké. Okay. Dus uh, ja, we hebben het dan ook over eerlijkheid en, en dat koppelen we dan aan een bijbelverhaal. Dus nou, dat, dat gaat eigenlijk heel mooi. Um, dat over At least in Action uh, Amstelveen. Um, dan staat er uh, iets ingewikkelds. Uh, katalysator netwerkgroepen. Ja, wat is een netwerkgroep? We hebben gezegd. Uh, wij willen heel graag echt in de Amstel Amstelveense samenleving staan. In de haarvaten eigenlijk van Amstelveen kruipen. Uh, en dat lukt niets, of niet voldoende door alleen kerkdiensten en, en kringen. Alhoewel dat hele mooie dingen zijn. Um, maar we proberen. Eigenlijk wat Edits in Action doet is gewoon zichtbaar zijn in de samenleving. En we proberen meer van dat soort projecten te starten. Niet per se rondom sport en spel, dat kan ook op hele andere manieren. Bijvoorbeeld rond de voedselbank of een repaircafé of um, rond een gezamenlijke andere hobby. Het zijn bijvoorbeeld twee meiden uit onze kerk die vinden het heel leuk om creatieve workshops te organiseren. Nou, die gaan op die manier bezig en ik mag ze dan coachen... En uh, begeleiden, wat is dan, uh, hoe, kun je, hoe kun je daar een, een netwerkgroep van maken? Wat is dan een netwerkgroep? Maar Dat is ook nieuw voor ons, dus daar zijn we ook nou, volop mee aan het. Het zit volop in ontwikkeling, zeg maar. Uh, en dat vind ik heel mooi om te doen. En um, iets anders wat ik ook mag doen is dat er op dit moment een Alvercursus uh, draait en die mag ik leiden. Uh, dat lijkt heel veel op de ontdekcursus die jullie volgens mij als gemeente ook, uh, ook aanbieden in uh, Meidrecht. En uh, wij doen het nu met een groepje van acht en. Ja, het is fantastisch om te zien dat er zit iemand met een Hindoestaanse achtergrond. Er zit iemand die geen uh, christelijke achtergrond heeft, maar echt... Benieuwd is, wat is dan het geloof? En eigenlijk geloof ik wel, maar ik ballen van dat ik geen christelijke opvoeding heb gehad. Nou, uh, vertel me er meer over. Ik wil er meer over weten. En dat is wel vrij uniek hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat er nou heel veel mensen in Amsterdam heel erg nieuwsgierig zijn naar het christelijk geloof. Maar het is bijzonder dat je dan toch met zo'n klein groepje echt met elkaar mag nadenken en spreken over wie God is, wie Jezus is, uh, wie de Heilige Geest is. En uh, nou, hoe die ook een rol in hun leven kan, uh, kan spelen. Dus dat is... In het kort. Uh... Wie ik ben en wat ik doe. Nou super, dankjewel. Heel mooi om zo te horen vind ik. Zo prachtig hè, zo dichtbij. En ik, euh, nou, ik word er heel blij van zelf merk ik dat euh, nou ja, God dus echt zo op die manier werkt. Op allerlei verschillende wijzen hè? Nou heel mooi. Um, het lijkt me een mooi moment ook om uh, met elkaar God op te zoeken. En uh, met elkaar te bidden. Ben je gewend om te bidden, bid met me mee. En uh, ben je niet gewend, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Zullen we een zegen vragen over deze dienst en samen bidden? Goede God, wat is het goed om hier te zitten? In de, in de storm en in de, ja, in de drukte buiten, dat, het hier, uh, dat we hier rustig mogen zijn en uh, bij u thuis mogen komen, heer. Want u bent een God die zo graag wil dat we u opzoeken, die zo graag met ons meegaat en bij wie we ook uh, thuis mogen zijn. We willen dan u danken voor Ewoud en voor uh, wat hij vertelt en wat hij doet in Amstelveen. We willen ook bidden voor vanmorgen, heer. Voor ons, zoals we hier zitten. Heer, we willen u vragen of u uh, met uw heilige geest hier wil zijn. Bij Ewoud, dat hij de woorden van u kan spreken. Ook bij Bettina als ze muziek maakt. En bij mij en bij alle mensen die iets doen vanmorgen. Heer, en vanmorgen zijn de grootste jongeren, de X-Pointers... ook al uh, naar hun eigen programma gegaan. We zagen ze net uh, langslopen. We willen ook bidden voor hen. Dat ook zij uh, uw liefde mogen ervaren... En uh, ja, meer van u kunnen zien en horen. Heer, wil u zo met uw heilige geest uh, erbij zijn. Bidden we u in Jezus' naam. Amen. Nou, zullen we zingen samen? Volgens mij zijn een aantal kinderen die denken, mogen we, mogen we aan de slag? Nou, we zijn heel blij dat Bettina er is. Dus uh, we gaan samen zingen. Onder leiding van jou. Nou, jullie mogen zeker aan de slag. Ga maar lekker staan, in ieder geval.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 En is dat, vind ik. Om uh, zo samen voor Gods troon te komen en uh, te bidden of we Gods aangezicht mogen zien. Uh, Johanna heeft de liturgie gemaakt. Dat heeft ze gedaan voordat uh, na vrijdag al die aanslagen in Parijs waren. En ik merk als ik zit dat ik denk, oh, hoe had je het zo kunnen kiezen, hè? Ik word daar bijna een beetje emotioneel van. Um, maar dat is wel het gebed, denk ik. Hè? Dat we bidden om uh, Gods licht in deze ja, wereld die uh, ook in, in vuur en vlam lijkt te staan. We gaan een stukje lezen samen en dat gaat over thuiskomen. Het is een van de bekendste stukken uit de Bijbel, denk ik. En um, nou, ook dat vind ik iets, dat ik denk, oh, thuiskomen voor zoveel mensen. Waar is thuis op dit moment? Dus um, nou, laten we het samen lezen. Laten we dat echt doen, deze dienst. Gods aangezicht zoeken en uh, nou ja, zijn licht volgen, want dat is er. Dus uh, laten we het samen lezen. Naast een van de bekendste, ook een van de mooiste stukken uit de Bijbel, volgens mij. Jezus vertelt allemaal gelijkenissen en hij uh, vervolgde met deze. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader... Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land... waar hij een losbandig leven leidde... en zijn vermogen verkwiste. En toen hij alles had uitgegeven... werd dat land getroffen door een zware hongersnood... en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk... bij een van de inwoners van dat land... die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen... met de peulen die de varkens te eten kregen... maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf... en dacht... De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemiste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren en hij zei tegen zijn vader al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit één geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. en zijn vader zei tegen hem mijn jongen Jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Ewoud, hey jij mag. Dankjewel Annemieke voor het voorlezen. Is een mooie... is een van de... Het is inderdaad zelf ook een van de mooiste gelijkenissen. Uit de, de Bijbel. Dan vind ik het ook mooi om hier samen met jullie verder over na te mogen denken met elkaar. Um, een vraag. Wie heeft wel eens een, een vriend of familielid opgehaald van Schiphol? Daar welkom geheten. Mag mag wel even de handen zien. Nou, kijk, dat had ik al een klein beetje ingeschat. Het merendeel is daar wel eens geweest om, uh, om iemand welkom thuis te heten. Die... Uh, Misschien een korte tijd, misschien een lange tijd in het buitenland uh, uh, is geweest en uh, weer terugkomt. Stel dat diegene die je ophaalt van Schiphol, uh, vlak voor zijn reis naar het buitenland naar je toe was gekomen en zei: Van ja, moet je eens luisteren. Ik zit ontzettend krap bij kas, en, uh, maar die reis die moet echt doorgaan. Uh, kost er wat kost, kun je me wat lenen? Nou, je hebt een redelijk uh, spaarboekje en uh, je denkt: Van het is een goede vriend, goed familielid. Weet je wat? Ik geef de helft van uh, wat ik op mijn bank heb staan. Uh, want dat is ongeveer wat hij nodig heeft om die reis te kunnen gaan maken. Dus jij geeft dat, uh, dat geld aan diegene mee. En uh, Je volgt die reis een beetje, want dat kan natuurlijk via social media. Je ziet wat Facebook plaatjes uh, langskomen. En diegene die zit daar op een strand cocktails te drinken, feest te vieren. Uh, je denkt van... Uh, vriend of familielid, dit is mijn geld wat je er nu doorheen loopt te verbrassen. Ik dacht dat je een, een reis zou maken waarin je dit geld echt nodig had voor een goed doel. Uh, maar het enige wat ik zie op Facebook is dat je ontzettend veel feest loopt te vieren. En op een gegeven moment krijg je van die vriend of familielid krijg je een berichtje via Facebook van ik, ik zit hier nou een tijdje, ik ben eigenlijk blut, ik heb nog net genoeg uh, geld om een, uh, een ticket terug te krijgen. Maar zou jij me willen ophalen van het vliegveld? Nou, hoe zou jij dan reageren? Ik weet wel hoe ik zou reageren. <laughs> ik zou behoorlijk uh, pissig zijn. En uh, diegene echt even aanspreken erop van... Ja, wat, wat heb je met mijn geld gedaan? En komt dit nog wel weer terug? Als je op deze manier uh, leeft... Uh, dan, ja, dan kan ik eigenlijk wel fluiten naar mijn centrum. Wat is er met je gebeurd uh, in dat vliegtuig? Ik zou in ieder geval heel boos zijn. En wellicht niet eens naar het vliegveld uh, komen om hem welkom thuis te geven... Nou, dit gaat over, over een geldbedrag. Uh, een geldbedrag wat van jou was, maar het kost je in die zin niet heel veel meer. En nou ja, die relatie die stopt misschien. Uh, maar wat hier vanochtend in dit verhaal gebeurt, in deze gelijkenis gebeurt... gaat eigenlijk nog veel verder dan uh, wat je nu aan onrecht voelt. Want wat die zoon, die jongste zoon eigenlijk zegt tegen zijn vader... is ik wil het geld van jou, de helft. Ik wil nu alvast dat geld, de erfenis... En wat hij eigenlijk daarmee zegt, zeker in die cultuur van die tijd... is, ik wil je dood hebben. Je bent mij meer waard als je dood bent, papa... als dat je levend bent. Zo diep ging dat. Dat gaat nog wel verder dan de helft van je uh, spaarrekening. Dat was eigenlijk schandalig, wat die jongste zoon daar deed. En zeker ook in die cultuur... Uh, nou, ik zei al, hij, hij wenste zijn vader eigenlijk dood. Uh, maar het is ook zo in die cultuur... dat als de vader daarop reageert en het, en het toelaat, dan krijgt hij, die vader neemt dan ook nog eens de schande op zich. Want dat dorp, dat ziet dat gebeuren. Die zoon die is ineens de helft van het bezit van die vader aan het verkopen en, en een vader in die tijd was autoritair of was een autoriteit, die had moeten ingrijpen, die had moeten zeggen zoon, wat, wat doe je nu? Dit kan niet, dit laat ik niet gebeuren. Maar hij liet het wel gebeuren, hij liet die zoon zijn gang gaan met de helft van zijn bezit. En daarmee uh, maakte hij zich eigenlijk zichzelf ook nog eens belachelijk in het dorp waar hij onderdeel van werd. Dus die vader maakte zichzelf te schande door de zoon, de jongste zoon te laten gaan. Wat gebeurt er met die jongste zoon? Die neemt het geld mee, die gaat naar het buitenland en die verbrast het. Die gaat feesten vieren, uh, die gaat um, bewijs van dure auto's kopen enzovoort. En uh, hij gebruikt al het geld voor zichzelf. En uh, op een gegeven moment in het land waar hij is aanbeland, uh, daar gaat het slecht. En zijn geld raakt op en het gaat zelfs zo slecht dat hij letterlijk in de goot belandt. Dus waar hij eerst nog uh, de patser uit kon hangen, waar hij eerst nog heel veel geld had, was alles weg. En komt hij zelfs tot de conclusie, um, ik heb geen eten, ik heb geen drinken, ik heb niks, ik moet werk gaan zoeken. En hij komt dan bij een boer uit. En uh, het was een slechte tijd. Dus die boer die kon hem geen goed loon geven. Hij zei van. maar Je mag, bij, uh, je mag op, de, op de varkens passen. En uh, die zoon. Of, ja, die jongste zoon. Die, die doet dat. En die, die heeft zoveel honger. Dat hij zelfs de schillen. Die de varkens te eten krijgen. Dat hij die, die zelf wil opeet. Dus hij zakt echt naar. Dieper kan je niet in de goot belanden. Zouden we nu zeggen. En hij bedenkt zich en denkt van ja, um, zelfs de, de werknemers van mijn vader hebben het beter dan wat ik nu heb en ik weet dat ik het ontzettend slecht heb gedaan, maar laat ik me dan, laat ik toch maar terugkeren naar het huis van mijn vader en proberen om daar als werknemer weer aangenomen te worden. Misschien helemaal onderaan de loonlijst, maar dat is nog altijd beter dan waar ik nu sta. En hij gaat terug naar zijn vader. En hoe reageert die vader dan? Enorm opmerkelijk, die vader die rent naar zijn zoon toe. Um, oude mannen, zeker vaders in die tijd, rennen... dat, dat was eigenlijk ook uh, weer een vorm van uh, jezelf te schande maken. Want uh, oudere, wijze mannen, die gedroeg zich waardig, die liepen rustig. En uh, dat hij zijn zoon, naar zijn zoon toe ging, uh, niet om hem de verlangs te geven... maar om hem weer welkom thuis te heten, was opnieuw een daad van die vader... Uh, ja, eigenlijk een, een, een daad van schande. De dorpsbewoners die zullen hebben gedacht in die tijd van... Wat is wat die vader aan het doen? Uh, in eerste instantie laat hij die jongste zoon weggaan met het geld. En nu komt die zoon terug. En wat doet die? hij? Hij ja. gaat naar die zoon toe en hij omarmt hem. In plaats van dat hij zijn knecht naar hem toe stuurt en zegt... Uh, hier komen en ik wil eerst even een hartig woordje met je spreken. Uh, en misschien dat je dan nog wel weer de laagste positie in het bedrijf in kan nemen. Nee, die vader die loopt naar hem toe en die heet hem weer van harte welkom thuis. En dat is, nou in die tijd voelden ze echt de impact van dit verhaal wat Jezus hier vertelt. Wat hier ja. gebeurt is, is, is bijna onwerkelijk. Dit gaat alle het idee van genade te boven. Um, en toch ja. vertelt Jezus dit op deze manier. Er is nog een uh, figuur in deze gelijkenis. De oudste zoon. De jongste zoon, de oudste zoon en de vader. De oudste zoon, daar lijkt in eerste instantie niks mee aan de hand. Die lijkt een goede relatie te hebben met zijn vader. Die doet wat zijn vader van hem vraagt. Uh, maar ook die oudste zoon staat eigenlijk in onmin met zijn vader. Uh, heeft geen gezonde relatie met zijn vader. En dat zie je eigenlijk al direct in het begin van de gelijkenis. Want uh, in die tijd, als de jongste zoon een conflict had met de vader, dan was het gebruikelijk dat de oudste zoon zou gaan bemiddelen. Dus dat hij zei, papa en broertje, kom, we moeten dit uitpraten. Dit kan echt niet op deze manier. En dat hij ook de, uh, ja, opkwam voor zijn vader en voor, voor het onrecht wat de jongste zoon zijn vader aan wilde doen. Maar dat gebeurde niet. Sterker nog, hij laat de Erfenis verdeeld worden. Waarmee hij eigenlijk zegt: 'Hey, ik ben eigenlijk wel blij dat ik ook zie welk deel ik ga krijgen. En uh, ik vind het wel goed. Ik hou me, ik hou me afzijdig. Uh, laat het maar even gebeuren. En um, ja, later zie je dat die oudste zoon. Uh, zie je echt de ware aard van die oudste zoon uh, naar boven komen. Als de jongste zoon terugkomt. en uh, de jongste zoon. in ere hersteld wordt. Uh, die vader die slacht het vetgemeste kalf. Zo'n vetgemest kalf slacht je alleen als je het hele dorp gaat uitnodigen. Terwijl in die tijd geen vries is, dat is een behoorlijk dier. Uh, dat is niet alleen voor je gezin, dat is meteen voor het hele dorp. En daarmee maakte die vader ook een statement naar het hele dorp: Mijn jongste zoon, die ontzettend in de fout is gegaan, herstel ik hiermee in ere. Hij is weer mijn zoon. Hij krijgt. Weer een volwaardige zoonspositie in mijn gezin. En dan zie je de reactie van die oudste zoon. Die wordt ontzettend boos als hij terugkomt. En uh, hij wil niet eens naar het feest toe. En dan, waar de jongste zoon eigenlijk in het begin van de gelijkenis zijn vader te schande maakt. Maakt nu die oudste zoon uh, zijn vader uh, te schande. Omdat hij niet deelneemt aan het feest wat de vader heeft georganiseerd. Eigenlijk... Zelfs als hij het niet mee eens was geweest, zou je in die tijd, zou je dat pas later zou je dat uitpraten met je vader. Dat zou je niet doen door je dan niet naar het feestje toe te komen. Dat is, dat is echt schandalig wat hij daar doet. Um, maar het is ook wel begrijpelijk. Want als die jongste zoon de helft van de erfenis er doorheen heeft gebrast, van wie is die andere helft dan? Die is van de oudste zoon. Van wie, wordt dan eigenlijk, wie betaalt eigenlijk het feestje van de jongste zoon? Eigenlijk de oudste zoon. Um, dus die oudste zoon die is daar denk ik ook ontzettend boos op. En uh, nou ja, dat zorgt er ook voor dat die, uh, die oudste zoon furieus op de vader reageert en zegt van... ik heb nog nooit een klein feestje mogen vieren met mijn vrienden en, en, en de jongste zoon. Die verbrast al het geld van de familie en die komt terug en er wordt een groot feest voor gevierd. En dan mag gewoon weer zoon worden. Ik heb toch altijd goed voor u gewerkt? Uh, en die vader die zegt: zoon, kom toch binnen. Kom, je, je, je broertje die, die we waarvan we dachten dat hij dood was, die is weer levend geworden. En die vader die, die stopt al zijn liefde erin als het ware om die oudste zoon ook uit te nodigen. Van, kom het feest meevieren. Maar um, die oudste zoon laat daar eigenlijk zien wat zijn relatie is tot zijn vader. Want hij praat veel meer als een werknemer tegen zijn vader dan dat hij echt de zoon is van de vader. En daarmee laat hij eigenlijk zien dat hij zelf ook. Net als de jongste zoon een verstoorde relatie heeft met zijn eigen vader. Nou is wel redelijk pijnlijk duidelijk geworden dat zowel de oudste als de jongste zoon echt een probleem hadden met hun eigen vader. Uh, maar ik denk dat de jongste en de oudste zoon dat wij op een bepaalde manieren ook ons kunnen identificeren met de jongste en de oudste zoon. En wat was nou het, het kernprobleem van de jongste en de oudste zoon? Ik denk dat die best wel gelijk was en uh, dat dat te maken heeft met uh, woorden die mijn dochtertje nu begint te leren. Mijn dochter is twee jaar. Ze begint steeds meer te praten. en um, Drie woorden die ze veel gebruikt de laatste tijd is... Mijn. Alles is van mij. En zelf doen. Dus nee, papa mag niet meer helpen bij de jas aantrekken en, enzovoorts. Ze moet het allemaal zelf doen. En eigenlijk is dat wat die oudste zoon en die jongste zoon op hun manier ook deden. Door te zeggen van nee, ik wil het bezit. En ik zoek het zelf uit in het leven. Ik denk dat ik zelf de beste weg kan uitstippelen. En dat, dat, dat ik geen relatie daarin nodig heb met de vader. En um, nou, ik denk dat dat ook wel dichtbij kan komen... met, met hoe wij soms uh, in ons leven staan. Hoe ik zelf in het leven sta. Dat ik vaak denk van... Um, Heere God, geeft u me dit? Dan komt het goed. Of... Uh, Heere God, ik denk dat ik deze kant op moet. Uh, maar dat dat misschien helemaal niet de goede weg is. Uh, en dat je op die manier niet echt in relatie staat met... Uh, de vader. En zelf doen en mijn houdt ook tegen dat je in relatie staat tot de ander. Dus je hebt de ander ook nodig in het leven. Je hebt God nodig, je hebt de ander nodig. Dat is heel belangrijk is. En, um, het mooie aan Jezus is dat hij deze gelijkenis vertelt en dat, hij, dat er een derde persoon is in de gelijkenis en dat is de vader. En dat is eigenlijk de belangrijkste persoon in deze gelijkenis. En, en de vader is altijd uitnodigend. Vraagt elke dag weer kom maar bij me. Ik hou van je. Ik ben op zoek naar jou. En dat zegt, die, uh, zegt Jezus als het ware door de gelijkenis heen. Tegen de, tegen de mensen uit zijn tijd. Zowel de religieuze mensen die naar de kerk gingen. Als de mensen die midden in de samenleving stonden. En, en niks van kerk moesten. En dachten dat ze het zelf konden maken. Jezus zegt door deze gelijkenis tegen iedereen. Je bent welkom bij de vader. En de vader is op zoek naar jou en naar mij. En dat gold in die tijd. Maar dat geldt ook in deze tijd. En zoals... Jezus de Vader neerzet uh, en de Vader uh, een ring geeft aan de jongste zoon, uh, een mantel geeft, nieuwe schoenen geeft. Zo wil God als het ware ons ook uh, een mantel aantrekken, een ring aanschuiven, uh, nieuwe schoenen geven en daarmee bevestigen. Je hoort helemaal bij mij, je bent een volwaardig kind van mij. Ik hou van je, um, ik zie het helemaal met je zitten uh, en um, ja, dat is, dat is heel bijzonder zit in deze gelijkenis, maar dat zit natuurlijk helemaal die uitnodiging in het leven van Jezus zelf. Hij kwam naar deze aarde, uh, als het ware trok hij erop uit van de hemel naar de aarde om zelf die uitnodiging te zijn, want zijn leven, sterven en zijn opstanding zijn het grootste bewijs van dat God ons iedere dag weer uitnodigt om thuis te komen bij hem. Ik denk dat dat het goede nieuws is uh, van deze ochtend, van dit verhaal, dat we welkom zijn bij de Vader, ongeacht hoe we hier zitten, wat we voelen, wat we denken en uh, wat we gedaan hebben in de afgelopen week of afgelopen maand. Ik heb een, um, ik heb een schilderij meegenomen. Uh, ik denk dat hij redelijk zichtbaar is. Misschien ook wel bekend bij een aantal. Uh, het schilderij uh, is uh, gemaakt door uh, Rembrandt. En um, hij heeft hier eigenlijk uh, de terugkomst, de thuiskomst van de, van de Florezoon uh, uitgebeeld. Henry Nouwen, een uh, ne bekende Nederlandse priester, die heeft een, uh, een boek geschreven. Naar aanleiding van het, uh, van het verhaal en naar aanleiding van het schilderij wat hij uitvoerig heeft bestudeerd. Dat boek heet Eindelijk Thuis, zeker een aanbeveling waard. Um, en hij, uh, om, nou ja, hij, ziet, hij heeft allemaal details ontdekt in het verhaal, maar ook op dit schilderij. Eentje wil ik jullie toch uh, vanochtend ook meegeven. Is dat de vader staat afgebeeld en hij heeft twee handen. Eén behoorlijk forse hand en één tengere, subtiele hand, een, een elegante hand. Waarmee... Waarschijnlijk Rembrandt iets heeft uitgebeeld dat, dat, dat God niet alleen vader is, maar ook moeder is. Dat hij uh, hem krachtig thuis welkom heet, maar ook liefdevol en teder. En uh, nou, Ik denk dat dat ook helemaal klopt. Ik zet hem hier even neer. Dat is het mooie vind ik aan het boek van, uh, van Henry Nouwen is dat hij, um, het boek wat hij geschreven heeft, eindelijk thuis, dat het eindigt... Uh, met van je mag thuiskomen. als je thuiskomt, dan is de grote uitdaging om zelf meer te gaan lijken op die vader of zoals je het ook zou kunnen zeggen meer te gaan lijken op Jezus mogen met elkaar uh, groeien in het navolgen van Jezus en het iets laten zien van wie hij is voor, uh, voor anderen um, dat is een hele grote uitdaging we zullen het nooit helemaal worden denk ik als Jezus maar dat, uh, dat hoeft ook niet want hij is voor ons gestorven, hij is voor ons opgestaan en nou, dat kunnen we nooit nadoen Dus hij dat voor ons heeft gedaan. Uh, tegelijkertijd is het niet zo dat je hoort bij de vader, je bent bij hem thuis en that's it. Dat het een eindstation is. Ik denk dat het een nieuwe start kan zijn in je leven of een opnieuw start in je leven om Jezus te volgen. En hoe doe je dat dan? Nou, daar zijn heel veel boeken over geschreven en uh, dat is een gigantisch groot thema. Maar ik wilde toch afsluiten uh, Deze spreekt met twee uh, praktische handvaten. Hoe je daar als kerk of als individu ook uh, mee aan de slag zou kunnen gaan in de komende tijd. Um, de eerste is, uh, is met elkaar feest vieren. Ik denk dat uh, in de gelijkenis zie je het heel mooi dat feest vieren een heel belangrijk element is. Dat de vader zodra die zoon thuis komt uh, een groot feest organiseert. En iedereen daarbij uitnodigt. Ik denk dat... Wat zou het gaaf zijn als, als kerken, als christenen... steeds meer bekend komen te staan om hun goede feestjes. En dat op die feestjes iedereen welkom is. Of dat nou je verjaardagsfeestje is... of dat dat een feestje is, een buurtbarbecue... of iets wat je als kerk mogelijk zou kunnen organiseren... of misschien al organiseert. Ik geloof dat jullie ook filmavonden organiseren. Nou, dat zijn denk ik ook feestjes. Uh, dus ik denk dat dat... dat is uh, uitdaging één. Um, samen feest vieren. Uitdaging 2 is... Um, verhalen met elkaar delen. Over wat je van de vader hebt meegemaakt. Wat je van hem hebt gezien. Wat je van hem hebt gekregen. Uh, ik heb net iets verteld over wat wij doen met Atlets in Action. Uh, voor het zomerproject hebben we ook altijd even een teamavond met elkaar. Waarin we uh, nou, praktisch, van hè, wie staat waar op het veld. Maar ook geestelijk, van, uh, we staan daar ook om... Jezus liefde te laten zien, maar hoe doen we dat dan? En stel, dat de deden we ook de afgelopen keer. stel dat iemand op het veld aan je vraagt. wie is Jezus voor jou? Of waarom doen jullie dit eigenlijk? En uh, wat zou je dan antwoorden? En die jongen met wie ik aan het oefenen was, want wat we deden was eigenlijk gewoon. Uh, van ja, ik vroeg hem van. ja, wat zou jij vertellen als je zegt wie is God voor jou? En, en hij vroeg dat aan mij. En ik vond zijn antwoord heel mooi. En daar wil ik mee afsluiten. Um, zijn antwoord was. Um, Um, kijken, moet ik het? Uh, ik weet het. Um, zijn antwoord was dat hij zei: uh, Ik ben niet zo vaak naar de kerk geweest in, in mijn verleden en nog steeds niet altijd. Um, en ik heb niet zoveel Bijbelkennis, maar ik weet drie dingen zeker over God: dat is dat hij van me houdt, dat hij me helpt, en dat hij ook van alle andere mensen houdt. En ik vond dat wel heel mooi, ik dacht. Ja, je hoeft niet een soort van superchristen te zijn of zo, om al iets te laten zien van wie God is. En hij uh, deelde de, dat op die avond met mij. En, nou, ik vond het heel bijzonder en ik vond het wel een mooie afsluiting van, uh, van de preek, denk ik ook. Je zou het ook als een korte samenvatting kunnen zien. drifted away, far away from your heart. When I don't think of you living just to survive, then it's you samen een moment nemen om, uh, om te bidden um, we hadden er bewust voor gekozen om uh, nou, een stukje over de aanslagen in Parijs uh, hier te doen en niet aan het begin van de dienst ook in verband met uh, ja, alle kleine kinderen die er in de dienst zijn dus vandaar hebben we er nu aandacht aan besteden daar zal ik zeker voor bidden um, nou, ik zal ook een stukje stilte laten vallen in het gebed uh, dan kan iedereen ook uh, zelf uh, naar God gaan en uh, mensen aan hem voorleggen of dingen die je met hem wilt delen Zullen we samen bidden? Lieve Heer Jezus, goede God... Vader in de hemel... Dank dat u onze Vader wil zijn. Heer, wat is het bijzonder dat u altijd... met uw armen wijd openstaat. Hoe we ons leven ook leven en... welke keuzes we ook maken. Maar dat altijd als we... terugkeren naar u, dat u daar staat. Dat u ons opzoekt dat u dat niet alleen bij ons doet, maar bij alle mensen op deze aardbol die, uh, die verlangen naar u en die u zoeken. Dank u wel voor uw enorme liefde en voor uw trouw en voor uw genade. Heer, we willen nu ook bij u komen, want uh, u weet wat er is gebeurd. Afgelopen vrijdag in Parijs. Heer, dat heeft ons geschokt, al die aanslagen op mensen die... Uh, ja, geen benul hadden van wat er gebeurde. Wat een haat is daar, Heer. En wat een wanhoop en wat, er, wat is er veel angst ook daarna weer ontstaan. Heer, en het is ook lastig, vind ik, om woorden te vinden. Om, om dit bij u te brengen. En tegelijkertijd weten we, Heer, dat u groter bent dan dit. En dat uw licht die duisternis verdrijven kan. Hier, we lazen ook van de week uh, nou ja, die mooie uitspraak van Nelson Mandela. Dat uh, duisternis geen duisternis kan verdrijven, maar dat alleen licht dat kan. En dat haat geen haat kan verdrijven, maar dat alleen liefde dat kan. En daar zijn we ook van overtuigd. Dat uw licht en uw liefde nodig zijn. En echt de oplossing zijn. We bidden nu, Heer, voor Parijs. We bidden nu voor al zijn inwoners. We bidden nu voor al die mensen die iemand hebben verloren. Maar we bidden ook voor al die mensen die gewond zijn geraakt. Of voor mensen die daar wonen en dit meemaken. Angstig zijn geworden. We bidden nu voor Frankrijk. Als hele natie. We bidden nu voor deze wereld. Want Heer, Parijs voelt ook zo dichtbij plotseling. We kunnen daar bang van worden. En tegelijk, Heer, uh, bid ik u dat we ons richten op u. Dat u groter bent dan dit. We bidden u om troost. En uh, we bidden ook echt om uw vrede. Heer, het ging vanmorgen over, uh, over thuiskomen. En dan denken we ook aan al die mensen die zwerven over de wereld. Die op de vlucht zijn voor ditzelfde geweld. En een veilig heenkomen zoeken. Ook naar Nederland komen zij, maar ook naar allerlei andere landen. We bidden u voor hen. Voor al die moeders en die vaders die op de vlucht zijn, misschien met hun kinderen. Al die jonge mannen en jonge vrouwen. Al die mensen die, uh, ja, die een plek zoeken waar ze wel thuis kunnen zijn. Ik bid u voor hen. En ik bid dat er mensen zijn die hen opvangen. Dat er een plek voor hen komt en dat ze een nieuw thuis zullen vinden. En ik bid u vooral, Heer, dat ze, ja, dat ze u zoeken en, en thuis zullen komen bij u. Ik bid dat het ons lukt om uh, onze armen wijd open te zetten. En uh, ja, te doen wat in ons eigen bestaan uh, mogelijk is voor hen. Heer, ik bid om, uh, om rust en om, om vrede. Heer, zo denken we aan zoveel mensen. Als we nadenken over thuis, voor zoveel mensen is thuis... Misschien moeilijk of niet aanwezig. Of op dit moment ingewikkeld. Heer, ik wil een moment stil zijn, zodat we hier allemaal ja, met u kunnen delen. Welke mensen we op ons hart dragen. Misschien wel de zorg uit ons eigen thuis. Misschien wel de mooie dingen uit ons eigen thuis. Heer, wilt u uh, naar ons gebed horen? Deze dingen bij u neer in de... In de overtuiging en het geloof. Dat, dat u ze hoort. Dat uw hart uh, net zo huilt als het onze. Heer. En uh, dat het bij u goed is. En ik wil u bidden heer. Dat we zoals we hier zitten. Ja, dat goede nieuws van vandaag ook echt mee mogen nemen in ons hart. En in ons eigen thuis. Het uh, mogen leven. Dat we feesten mogen bouwen heer. Waar mensen blij van worden. En ik bid dat we. Ja, als we hier zo meteen weggaan, wat meenemen en het ook kunnen uitdragen. De mensen die we ontmoeten, vandaag en deze week. Dat ze iets mogen zien van, van uw enorme liefde. In Jezus' naam. Amen. Nou, ga ik u ook nog een paar andere dingen vertellen. Um, zo aan het eind van de dienst. Um, elke week geven we als Veenhaardkerk een bloemetje weg. En dat doen we ook deze week. En de bloemen gaan deze week naar, naar Henny en Kitty van Bek uit Vinkenveen. Um, zij doen al heel veel jaren vrijwilligerswerk, ook op allerlei gebieden. Las ik de EHBO-vereniging, de uh, accordeonvereniging, de SV Herta, verzinnen het maar. Ze hebben allebei een koninklijke onderscheiding gekregen deze week. Nou, daar willen we ze mee feliciteren. En uh, de bloemetjes gaan dus uh, uh, naar hen deze week. Um, we hebben zometeen ook koffie en thee. Dat staat al klaar, zag ik net. Wees welkom om zometeen nog een kopje koffie te drinken. En als je naar buiten loopt, bij de uitgang ligt een, een boek. Wil je een beetje op de hoogte blijven van wat we allemaal doen als VeenAardkerk? Want we gaan niet alleen maar op zondag bij elkaar komen. We hebben nog veel meer dingen. Dan schrijf je, je mailadres daarin. En dan komt alle informatie naar je toe. En een van de dingen die we deze week, deze maand doen. Uh, jij zei het al eventjes. Ewout is de, de filmmaand. Er zijn al twee films geweest, elke vrijdagavond uh, hebben we er één. En deze, de, het uh, thema van deze maand is in het heetst van de strijd. Dus hoe, hoe toepasselijk kan het zijn? Um, komende vrijdag gaat het um, over de Imitation Game. Boeien, denk ik. Een, een uh, film over het levensverhaal van een uh, Britse um, wiskundige. Man was geniaal. Hij heeft van allerlei dingen bedacht. En uiteindelijk, uh, um, waarschijnlijk daarmee ook echt de Tweede Wereldoorlog. Want daarmee speelt het verhaal daarin die tijd, ook echt wel verkort, veel levens gered. Hij was een geniale man en tegelijkertijd sociaal, emotioneel, een beetje gecompliceerd. Nou, dat levert vaak ook mooie films op natuurlijk. Dus ik zou zeggen, uh, als je geïnteresseerd bent, kom zeker kijken. Um, maar mooier nog, als je mensen kent om je heen, van wie je denkt, hé, hey, uh, die zou dat ook mooi kunnen vinden. Nou, neem ze mee, kom hierheen en uh, ja, geniet ervan, zou ik zeggen, samen. Kijken of ik niks vergeet. Hmm. Ah, dat was het eigenlijk wel. Ja, we gaan uh, ook nog collecteren. Dat doen we deze hele maand voor uh, Stichting De Sleutelbloem. Prachtig initiatief. In, uh, in Noorden zit een uh, zorgboerderij die De Sleutelbloem heet. En wat ze heel mooi als je een site leest hebben gedaan, uh, deze, twee, uh, dit, dit, deze twee mensen. Um, schrijven, we hebben planten en psychiatrie Gecombineerd. Nou, dat klinkt prachtig. En ja, dat betekent dat ze eigenlijk een, op hun eigen manier een thuis bieden voor mensen die uh, psychiatrisch het moeilijk hebben of ver van de arbeidsmarkt af zijn komen te staan. En ze hebben hun uh, boerderij omgevormd tot een zorgboerderij. En deze mensen kunnen naar stage lopen, leerwerkplekken zijn er. En zo helpen ze hen weer, uh, naast dat ze een thuis bieden, ook weer uh, de maatschappij in. Prachtig doel, denk ik. Dus uh, laten we daar uh, samen voor collecteren. En na de collecte gaan we nog even zingen met jou. Mogen jullie gaan staan, dan gaan we het laatste lied zingen met elkaar. Aan het eind van deze bijeenkomst uh, mag ik jullie namens God een zegen meegeven voor deze week. De liefde van God de Vader, of de genade van Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest zijn met jullie allen.